Goedemiddag, ik ben Bien Buis. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een anti-zuivelcampagne moet stoppen van de rechter. Dierenwelzijnorganisatie Dier en Recht hing in zeven steden posters op. Daarop zie je een pak melk met een waarschuwing die je ook op sigarettenpakjes ziet. Melk maakt meer kapot dan je lief is. Ook verspreiden ze een video. Ah, zuivel. Met dank aan de melkoe. En kijk, er is net een kalfje geboren. Volgens de dierenorganisatie halen boeren hun kalfjes direct na de geboorte weg van de moeder. Maar volgens boerenorganisaties klopt dat niet. De rechter oordeelde ook dat de campagne schadelijk is voor melkveehoud. ...en onder meer daarom moet stoppen. In Zeist is vandaag een tweede opvangplek opengegaan voor asielzoekers uit Afghanistan. Een eerste opvangplek in een kazerne in Zoutkamp zit al vol. Het gaat om Afghanen die Nederland hebben geholpen tijdens de missie in het land en hun families. Ze zijn in gevaar nu de Taliban de macht hebben overgenomen. Je hoort het centraal orgaan opvang asielzoekers. Vanochtend zijn de eerste evacuezen hier aangekomen. Uh, mannen, vrouwen uh, en ook veel kinderen, zwangere vrouwen... Nou, zij zijn hier nu om tot rust te komen na een heftige periode. Complotdenker Joost Knevel is door Spanje uitgeleverd aan Nederland. Hij werd op het vliegtuig gezet en hier direct opgepakt. Hij wordt verdacht van het bedreigen van allerlei bekende mensen. Onder andere premier Rutte en RIVM-baas van Dissel. Knevel hield zich maanden schuil in Spanje. En op een basisschool in Lelystad zitten in één groep acht maar liefst 52 leerlingen. Dat komt door een tekort aan leraren. Er zat niks anders op dan de twee groepen samen te voegen. Natuurlijk zijn ouders wel geschrokken, want die kregen vorige week donderdag... Een mail, als in we gaan het toch anders doen. Dus dat was wel even slikken. Om genoeg ruimte te maken is de muur tussen twee lokalen weggehaald. De 52 leerlingen in de groep krijgen les van één docent, maar die krijgen nog wel hulp van een onderwijsassistent. Vandaag zijn in Noord-Nederland de scholen weer begonnen. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af naar een graad of 12. Lokaal kan ook een misbank ontstaan. Morgen droog en flink wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. ZFM Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. De drukte op de weg neemt af en op de meeste plaatsen in de regio kan het verkeer alweer soepel doorrijden. Wel nog een opvallende file op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Raasdorp, 4 kilometer file door een ongeluk. De rechterijstuk is daar dicht en de vertraging is daar zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Want de bedoeling was dat ik hier twee muziekvrienden zou uitnodigen. De heren Kees Meijzer en ja bot. Maar het loopt toch even net iets anders. Dat hebben we een beetje opgeschoven naar een later tijdstip. Maar ze komen wel. Waarschijnlijk zal dat weer ergens in september worden. Maar we hebben toch nog even snel weten te schakelen. En wie komt er vanavond? Luc Nijman. Live spelen tussen 8 en 10. Dus we gaan gewoon nog een live uitzending doen vanavond.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 Van de week uh, genoemd hoor. In een RTL-nieuwsbericht. Voormalig collega Walter Sans als gemeentewoordvoerder. Ja, hij is een uh, voormalig collega geweest. En uh, wat hebben wij gedaan? We hebben toen onttigelijk veel dit nummer gedraaid. Veline met alleen. Daarvoor Von Vee met Openly Remember. Kijk, daar is onze gast van vanavond. Luc Neumann. Hij is nog binnen. Jazeker. Dus, uh, dus ja, uh, we gaan zo direct even met hem praten. Want ik uh, ben eens... Uh... Hey, Luc fijne gozer. En uh, die is er ook. Vorige week was je, je andere kornuit, uh, de toevallig. Uh, weet je dat? Wie Ronald. Oh, Half-White. Oh, half yeah, Jazeker, ja. Zeker, ja, yeah, yeah. ja, ja, je staat nog niet... Uh, je kan nog even gauw uh, een microfoon pakken. Want dan... Uh, kijk, wat dan? Uh, die, die, die... Ja, ja. Hallo, hallo, ja. Yeah. Ja, ja, ja, ja. Want uh, vorige week uh, is Ro geweest. Ja, yeah, inderdaad. Maar andere, andere heel. Ja, want uh, Marcus zei... Hij is toch samen met die gast die vorige week uh, heeft overgetraind. <laughs> Ik zeg, ja, dat was toen onder de naam van de Rolex Babies. Ja, uh, klopt. Yeah, nog... yeah, Rolex Babies. Het yeah. was, uh, yeah, was een liedje aan de zingen op weg hier natuurlijk. Ja, uh, yeah. feeling with the boys. Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah.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 Alleen, uh, daar ging het ja, in een... Ja, M ja terug. Ja, al de corona zo. Ja, ja het maar, maar dat ging geweldig. in een F-groepje. Ging dat een keer mee, even mis. Bij de eerste keer dat hij hier zou moeten komen. Want oh, toen, yeah, toen zei hij... Ja, er is uh, een Delta-variant uh, in uh, dat zomerschooltje yeah. wat hij deed. Dus ja, yeah. yeah. stonden yeah. de jongens net... Die waren net met, uh, met, de, uh, met de lijn aan het uitrollen. Ik zeg, nou, pak maar weer in. Want het uh, gaat niet gebeuren vanavond. Dus. Yeah. Yeah. Yeah. Maar goed, hij is vorige week uh, geweest. Met. Maar uh, wat ge, je hebt alleen maar een toetsenbord uh, Ik bij... Ik heb je. alleen maar... Nou, alleen maar het is en stiekem ook een computer. Dus ik heb ook echt een dus, computer uh, erbij. Nope. Dus uh, ja, er komt wel wat. Uh, er komt wel antwoord. wat.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 Denk ik, dat je een chocolaatje uit je wil. Ik zou het straks oh. uitleggen... van ja. ook kookideetjes daarover. Maar, uh, het, is, oh, okay, ja, nou. het is een soort uh, ik, uh, idee... van een soort specialiteit. Ja, je, uh, specialiteit van het huis van... Uh, ja. specialiteit Huis Nijman. Huis Zoiets? Nijman. Ja, ja okay. inderdaad. Yeah. Nou, ja, het, is, het is een idee. Goed, uh, we gaan straks uh, natuurlijk uh, verder praten. Super... Want ja, want... Uh,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 Dit is dus die tweede track die daarop te vinden is van Cloudy Exploration Exploration site B. Downplaying, instinct i'm playing playin the wind so what you drinking shouty <laughs> she told me that she got it don't worry about it pockets cause she paid a fool she got it it, now two shots tequila double whiskey or some finished the bottle of wine and now we switching to brown. but i'm broke trying to spend my last money on you not coming home cause i got some more drinking i put my hands in the air I'm ordering two. and all my friends at the bar they know what to do and that's a vodka with something for me and you. You and stop making money in the somebody will drink down here. Hey, sing along.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 ja, ik zag, ik zag uh, de, dat ik, kwamen oh, ze nou uit Alkmaar, uh, want uh, Podium Victorie, daar hadden jullie een optreden gedaan, zag ik. Ja, ja klopt man. Dat was, uh, ja, we konden daar, een, hadden ze nog een toffe uh, ja, mini-festival op, echt met cultuur en zo gedaan. Ja. En, en ja, we mochten daar gewoon even de show af gaan blazen, daar, dat, ah. dat ja. was, uh, ja, was nice, maar wel natuurlijk op anderhalve meter. Ja, ja dat is ook behelpen denk ik. Uh. Ja. Oh. Ja, ja, dat is natuurlijk lastig. Je moet wel anders kijken naar je set en hoe je gaat natuurlijk met je muziek, hoe je de interactie gaat doen met je publiek, maar ja. aan het eind van de dag uh, ben je voor de muziek. Ja. Um, even over die muziek, want uh, ik, uh, ik heb iets, want ik was uh, vroeger ook uh, radiopiraat uh, geweest en dansbare dingetjes, dat uh, was wel gemeengoed in de tijd dat mm. ik op uh, zolderkamertjes bezig was. Dat doen jullie ook? ja uh, hebben jullie daar bewust uh, voor gekozen? Of uh, ja, hoe is dat er ontstaan eigenlijk? Jazeker man, ja, we zijn met de Kilo Cloud. We zijn eigenlijk gewoon een vriendengroep waarmee we eigenlijk al heel al jaren lang mee aan het chillen waren. Hm. Op een gegeven moment besloten we eigenlijk ook zelf om muziek te maken. En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 Provinciaal, sta, uh, provinciaal uh, gebeurde daar in Utrecht. Want daar valt armers ja. uiteindelijk onder. Uh, Three Little Clouds, dat is de band. Uh, hoe, ja, hoe lang bestaan jullie eigenlijk al? Uh, we zijn denk ik vijf, vijf jaar ongeveer geleden begonnen. Ja? Zijn ze met, uh, echt, maar ja, met uh, de bassisten, drummen en de gitarist zijn ze net begonnen, de Three Little Cloud. Hm daar zijn we eigenlijk steeds meer gegroeid en we zijn eigenlijk echt ja, geïnspireerd door de Funkadelics. Ja. En je weet niet hoeveel mensen er op stage staan. Dus dat, dan, dan kom je met drie kom je niet per genoeg. Ja. Dus op een gegeven moment zijn we gewoon mensen erbij gaan zoeken, ja. Nou, ja. Uh, uh, uh, ja, dat bijzoeken, want dat is, uh, volgens mij is het gewoon een uh, grote gezelschap, uh, denk ik, uh, nu geworden. Ja, ja, ja maar zoals ik al zei, weet je, we waren al echt al acht jaar vrienden of zo voordat we überhaupt niet mee begonnen. Mm.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 Ja, ja, ja. Ik, heb, ja, ik, uh, wil, uh, ik, ik voel me er heel, heel vervelend over, laat ik het zo zeggen. Ja, dus ja ik, uh, ik kan me er alles bij voorstellen. Dus, uh, je wordt berichten dat we al die bieders gaan neerzetten ook. En dan denk je, ja, jongen, wat dan is het toch gewoon bezig? Niet van het festival met de receptie. Ja, ik zeg er één ding bij. Uh, we, hebben, we hebben een burgemeester. Hij moest het uitleggen. Maar onze burgemeester is wel stiekem een festivalganger, hoor. Dus. Uh, ja, dat is hier echt. Gewoon bij elk volgende feest staat hij gewoon vooruit. Ja, nee, dat, dat, nee, maar dat is echt. hij echt. Uh, hij, hij baalt er zelf ook van. En dan moet hij dit, dit dus uitleggen, hè? Dus over, over een ja. camping die naast een uh, circuit wordt uh, neergezet. Ja, ja, dan heb ik het wel met de man te doen, want ik weet ja, maar, dat. Kom ik toch nu een straight face houden. <laughs> ja, dus, want hij is twee weken geleden hier geweest. Dan, uh, dan uh, ja. hebben we het gewoon over muziek en uh, dingen en uh, weet ik allemaal wat. Dus, uh, dus ja. ja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 some shit and bounce that ass on play. Yeah. Don't give me that. Don't give me that. Don't give me that. Run work till I'm work to the bone. In there, that work, work. Man, I just want some time at home. and I just want some time. I'm a school, get a head. winner. Always stay home from summer who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 <laughs> Straks hangt hij gewoon zo in de app en zegt hij... wat heb je nou weer over mij gezegd? Dus ik moet ook weer uitkijken dat ik dat, dat soort dingen... ook weer niet te veel ga lopen roepen. Maar het zou wel een prima plaatje zijn om wat verder te kunnen promoten. 5 to Nine van een Nederlandse band. Dus die Nederlandse muziekindustrie die heeft het gewoon zwaar nodig in dat opzicht. Een dame die gewoon hier in de buurt woont. Maar oorspronkelijk komt ze wel zwaar niet hier vandaan. Ze komt uit Groesbeek.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 Toen Ben ik gaan zoeken en toen uh, kwam ik op Eden, uh, wat uh, klein vuur in het oud -Iers betekent. Ja. Mijn achternaam is Van en Brand, dus dat vond ik al een mooie, uh, uh, ja, een mooie link toch nog wel naar mijn eigen naam. Ja. En uh, ja, ik zie zelf Aden in the Wild, dat eigenlijk een beetje. Ja, je moet het een beetje zien als de titel van een verhaal, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, ja, weet je, en het verhaal is eigenlijk ja, mijn muzikale wereld, om het zo maar te zeggen. Ja.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 Uh, maar ik ga ook met elke song langs de radio. En uh, ja, tot nu toe heeft, heeft Leo met iedere song uh, wel iets gedaan. Dus dat is natuurlijk uh, fantastisch om te want te Ja, want, uh, kijk, te ja, want ik, ik, ik zeg het niet zomaar jij, jij hebt dan een plugger. Maar ik kan mij een verhaal van Frank Bond herinneren van Alaska. Die is uh, gewoon uh, na een avondje bij een boekhandel uh, geweest in Eelpedam.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 Ja, het is zeker mooi dat zoiets, uh, als je een goede toevalstreffer hebt. Ja, um, je, je komt uit Eindhoven. Um, tenminste, daar, daar woon je en woon je, uh, als het goed is. Um, um, ja, is het op dit moment een beetje een, uh, een, beetje een harde tijd uh, voor de muzikanten? Want ik, ik krijg constant wel uh, berichten te horen. Dat gaat niet door, dat gaat niet door. Uh, dit is weer geskipt, uh, nieuwe datum moeten we zoeken. Uh, hoe, hoe sta jij erin? Ja, uh, ik denk een beetje hetzelfde als iedereen... Uh...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 Amen. Mm -hmm.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 Het titel, titel is The Train Is uh, To No Man's Land. Ik kom er gezorgd niet meer uit. Het is echt heel erg. Maar dit uh, staat er onder onder op. Tot aan het nieuws van 8 uur. never seems to start. And all I do, it's no use. No, it never seems to start. I'm looking out the window. There's so much here to see. Let's sit back and enjoy the ride. Come and sit right next to me.